Op het vliegveld van Cairo zijn duizenden reizigers gestrand. Veel vluchten werden vanwege de avondklok uitgesteld of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Duitsland zijn drie mensen om het leven gekomen. Er zijn twintig zwaar gewonden. In de deelstaat Sachsen-Anhalt botste een passagierstrein op een goederentrein. Dat gebeurde bij de plaats Hordorf. De oorzaak van de treinbotsing is niet bekend. In Noordwijk is een automobilist in een woning binnengereden. Twee mensen in het huis raakten zwaar gewond en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto en zijn bijrijder zijn na het ongeluk op de vlucht geslagen. De politie heeft een groot aantal wegen in de omgeving afgezet om de twee te vinden. In reiswijk zijn 22 jongeren opgepakt omdat ze in een nieuwbouwwijk over geparkeerde auto's liepen. Ook gooiden ze volgens de politie met bierflessen. Een getuige zag dat en belde de politie. De opgedoppakte jongeren zijn tussen de 16 en 20 en ze moeten allemaal in een politiecel de nacht doorbrengen.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 Ja, 106.9 ZFN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 There. This is International Big Mega Radio Smasher